De Hercules zou in Zweden militairen oppikken voor een trainingsmissie. De verkeerstoren kon vlak voor de landing geen contact meer krijgen met het toestel. Het Noorse leger gaat ervan uit dat het vliegtuig is gecrashed. Het was erg slecht weer. Het Zweedse en Noorse leger zijn een zoekactie begonnen. Het weer, vanavond en vannacht is het helder. Minima rond 5 graden, met plaatselijk kans op mist. Morgen redelijk wat zon, het wordt dan 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De tweede helft der beide wedstrijden. Laten we beginnen in Italië hier bij Udinese AZ. En die houdt gewoon de eerste twee minuten maar even goed doorkomen, stel ik voor. <laughs> ja, en ook uh, de scheidsrechter om er even goed aankijken. Want uh, we hebben in de rust heel veel herhalingen gezien. En iedereen is het erover eens. Daar was geen penalty in de tweede minuut van de wedstrijd. Toen 4 rood kreeg en een penalty voor Ordinezen 1-0 bracht. 2-0 die Natale. Een klein kwartiertje was er toen gespeeld. En toen Valkenburg na ruim een half uur spelen. Die dat hele belangrijke doelpunt voor AZ maakte. 2-1 stand. Maar we gaan naar Ronald. Het doelpunt voor Valencia en dat uh, anderhalve minuut na rust voortkomend uit een corner vanaf de linkerkant niet optimaal uh, verwerkt door uh, PSV. En dan uiteindelijk komt de bal voor de voeten van ik denk de middenvelder al Belda. Maar dat gaan we zo wel corrigeren als dat niet zo is. Die bal wordt onderweg nog aangeraakt en is daardoor onbereikbaar voor Titon. En dan lijkt aan alle Eindhovense illusies een einde te komen. PSV krijgt die bal maar niet weg. Pieter strapt hem dan over Toijfone heen. Dan komt hij terug en dan raakt ook nog een Spanjaard die bal aan. Nou, nog eens een keer kijken. Het is Fegouli die de bal uh, schiet. En dan wordt hij halverwege nog aangeraakt door um, Rami. En dat is dus de man die uiteindelijk de goal op zijn naam zal krijgen. Nu hebben we alle namen weer compleet, maar is het drama ook compleet. Want dit gaat PSV natuurlijk niet meer te boven komen. 1-0 voor Valencia. We waren eigenlijk net begonnen aan de tweede helft. En nu heeft PSV het balbezit via Erik Pieters. Komt PSV nog tot een goal? Dat is de grote vraag. Voorlopig staat het dus door die goal van Rami achter met 1-0. Het is niet anders. Udinese, AZ, jij weer en niet. Ja, dan moet AZ het maar doen. Het is wel duidelijk wat Oudinese wil. Snel het doelpunt maken. En hier komt de bijna kans. Maar bijna is het niet helemaal. Het is die Natale die net niet bij de bal kwam, kon komen. Een diepe bal van achteruit. En dat is maar goed ook. Maar Oudinese is aan het uh, drukken in de eerste minuten van de tweede helft. Een uh, mogelijkheid hebben we al gezien voor Oudinezen. Toen Armero mooi werd vrijgespeeld bij de achterlijn. Maar hij bereikte ook geen medespeler. Goed. AZ moet uh, rust uh, bewaren. En doet dat nu via Valkenburg. Die de bal de diepte speelt naar Holman. Holman heeft balbezit. Aan de linkerkant. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Uh, uh, Valkenburg is doorgelopen. En die krijgt de bal. Bijna nog mee ook. Waarde niet dat er ertussen zit. En hij kan uitverdedigen via de rechterkant. Maar dan is er alweer meteen... Uh, Elm die ertussen zit en kan Paalsen de bal spelen naar de linkerkant, naar Valkenburg. Valkenburg slechte bal, onderschept door Oedinezen. Uh, maar Valkenburg kan verder niets meer fout doen. Dit lijkt mij buitenspel, uh, grensrechter. Uh, wordt niet gegeven. Uh, die Natale heeft balbezit bij de achterlijn. Wordt uh, flink op de huid gezeten door Mooisander. En die wint dat duel en doet dat uh, uitstekend. Speelt de bal naar Paalsen. Paalsen, nou dat zal wel een schijnbewering zijn. Mist de bal volkomen. Maar ja, iedereen werd in de luren gelegd door die uh, actie van Paalsen. Dus toch wel weer Odinese dat heeft overgenomen. En het publiek voelt dat de Bianconeri, de, de zwart met witten, graag dat derde doelpunt willen gaan maken. Om zo toch weer in de wedstrijd te komen. Want ze moeten er twee maken. Willen ze nog verder kunnen, is het Marcellus die de bal verspeelt eigenlijk. En dan kan Assamoa de bal oppikken, speelt de bal naar de linkerkant. Naar Philonetti. Veronetti terug naar Samoa. Halverwege de helft van AZ. Goeie bal in de diepte. Hoi, mooi schot. Maar net naast het schot van Di Natale. Die toch levensgevaarlijk is hoor. 34 jaar jong. Uitstekende spits. Echt zo'n diep. Al jaren en jaren op de Italiaanse velden. Heeft zijn domicilie gevonden hier in het noordoosten van Italië. In de buurt van Trieste en Venetië. Zeg maar in die driehoek. Daar speelt Oudine uh, in Oudine. Een uh, klein stadje. Waar vanochtend iedereen uh, vreemd op. Opkeken, omdat AZ eerst aan het wandelen was door dit uh, stadje. En toen Oudinezen zelf. Holmes schiet de bal langs het doel van de keeper. En uh, levert wel een hoekschop op omdat de bal onderweg is aangeraakt. En dan uh, kijkt uh, Gertjan jan van Beek eens naar al zijn mannen die aan het uh, warmlopen zijn. Ik zie onder andere Boijmans daar lopen. Ik zie uh, Celso Ortiz uh, lopen. En uh, Gudmundsson loopt daar ook nog bij. Maar de hoekschop vanaf de rechterkant gaat genomen worden door Elm. We hebben de eerste zes minuten heel erg alweer op zitten in uh, de tweede. Twijf... Helft. En dat is prettig. Nee, vijf minuten. Ik moet niet... Uh optimistisch worden. Vijf minuten precies gespeeld. Hoekschop rechterkant. Elm met het rechterbeen. Bal van het doel af. Wordt weggekopt uit de verdediging. En opgevangen door Maher. Maher of de tegenstander? Nee, de tegenstander is er eerder bij. Dat is Pasquale. Die speelt de bal naar voren. Is het Flora Flores die de bal probeert mee te geven aan Arnero. Dat lukt niet. Hij gaat ter aarde. En heeft de handen in zijn hoofd. Het was Pinzi die de paas probeerde te geven. Giampiero Pinzi. En uh, dat lukte niet. En hij baalde als een stekker. Ligt nu ook een klein beetje gewond uh, op de grond. Maar staat alweer op. En kan verder gaan. Udinese in balbezit aan de linkerkant via Assamoa. Halverwege de helft van AZ. Weer alle Hens aan dek achterin. Vier man op rij. Die uh, daar goed uh, lopen te voetballen. Klavan uitstekend uh, ingevallen. En mooi Zander die het goed doet. Paulsen moet nu opletten omdat uh, die Natale de bal uh, wil hebben. Krijgt hem net niet omdat er uh, gekopt wordt. Maar de bal wordt opgevangen door Armero aan de linkerkant. Die gaat liggen. Oh, ik wou wel zeggen, gaat hij nou een penalty geven? Nee. <laughs> ja, dat is een mooi gezicht aan de zijkant. Uh, men stond te juichen bij de dugout. Men dacht dat het een penalty was, want ja, hij geeft hem voor alles. Dus uh, laten we dan uh, als op het moment dat Armero gaat liggen uh, tegen Maher... En Armero die uh, ging echt prachtig leren. Prachtig uh, teatro dell'arte. Maar uh, die scheidsrechter die liep opeens richting de penaltystip En je zag ze juichen aan de zijkant bij de dugout. Van ha, we krijgen er weer eentje zomaar voor niets gratis. En uh, het is niet eens uitverkoop meer in Italië. Maar nee, toen wees hij toch maar op het laatste moment naar de, het doelgebied. En is de doeltrap genomen door Esteban. Maar wel weer balbezit voor Udinese aan de rechterkant. Pinzi die uh, probeert uh, weer een actie uh, te ondernemen. Nou dat lukt weer. Helemaal niet, want hij levert de bal zomaar in. En kan uh, de bal richting uh, Altidore spelen. Altidore kan er net niet bij, kan overgenomen worden door uh, Pasquale en door uh, Domizzi. Domizzi naar uh, uh, de, de zweet, Dat is uh, extrand bal naar buiten. Maar het is zeer slordig zoals uh, Odinese speelt. En zo komt AZ uh, de tijd wel door. Is het uh, Maher die de bal de diepte in speelt richting Holmen. Maar dat lukt niet. De bal is iets te hard. En dan uh, kan de bal uh, via Domizzi naar de keeper. Naar uh, Handanovic. Die het heel rustig heeft gehad in deze wedstrijd. Maar uh, toch dat ene moment van Valkenburg. De bal uit het uh, net moest halen. En zo staat het 2-1 na 7,5 minuut spelen in de tweede helft bij Udinese tegen AZ. 53 minuten in Eindhoven, inmiddels op de klok waar Valencia dus met 1-0 leidt door dat doelpunt. Na 47 minuten gemaakt door Rami, de centrale verdediger, de Marokkaan Frans International die heel slim zijn bal, af, zijn bal, zijn hoofd tegen de bal zetten, Dat er dus van uh, buiten het strafschopgebied werd geschoten door uh, Veguuli. Daar is uh, nu weer Valencia met uh, Jonas gebied. Wordt hem ontfutseld door Strootman. De uitverdediger van PSV gaat via Labiat en Mertens. Maar nog altijd op eigen helft uiteindelijk Pieters. En die gaat ongetwijfeld kiezen voor Strootman. Net een uh, aanval, van, een actie van uh, PSV. Een aardige actie waar uiteindelijk Marcelo mocht koppen op de goal van uh, Valencia. Maar een maar redding weer op een kopbal van dichtbij van Diego Alves. De keeper staat echt geen doelpunt van PSV toe. Is af en toe onzeker bij hoge ballen. Maar hier zat hij er toch weer keurig bij. Echt een lijnkeeper Die dienst dus van Valencia. Valencia is weer bezig met het temporiseren van de wedstrijd. Proberen om PSV verder geen ruimte te geven om te voetballen. En bij PSV is er toch wel iets geknakt na die goal. Zo kort na rust. Ongetwijfeld zijn de handjes nog even op elkaar gegaan. In de kleedkamer met het idee. Jongens, er is wel best wel wat te halen vanavond. Laten we proberen om snel een goal te maken. Op jacht te gaan naar de tweede. En laten we het alsjeblieft achterin dicht houden. ja, daar is PSV dus niet in geslaagd. Want die corner werd slecht verwerkt. En uiteindelijk de beschreven situatie leidde tot de 1-0 voor Valencia. Wat ik nog niet heb verteld is dat Maduro op de bank zit bij Valencia. Enige Nederlander in de Spaanse dienst. Sinds vorige week donderdag weer fit. Na een lange enkel blessure die hij opliep bij het Nederlands elftal afgelopen weekend. Om nog op de tribune. Maar in elk geval wel meegenomen naar Nederland. Misschien dat hij straks nog wat speelminuutjes krijgt. PSV via Wijnaldum, via Pieters. Het balbezit. Nou, dit is Bouma. Speelt terug naar uh, Titon. En dan uh, moet iemand uitzakken om Titon de gelegenheid te geven een hem aan te spelen. Nou, Marcelo willen we wel hebben. Maar Titon kiest voor een uh, optie Matafs. Tenminste, dat lijkt een optie Matafs. Maar dat gaat wordt door Valencia keurig dichtgelopen en opgelost via keeper Diego Alves. Wel weer op het middenveld. Bij uh, Labiat verliest hem. Gaat dan wel weer op jacht bij Mathieu. Dat doet Toivon ook om die bal weer te pakken te krijgen. Maar de Spanjaarden komen er uh, goed uit. Met Jordi Alba en uiteindelijk uh, via de midden. Velders, Albelda, dan kan het naar Vergoulie. Uh, Vergouli aan de rechterkant van het veld. Moet even terug, omdat Pieters komt jagen. De bal gaat dan terug naar Bruno, de rechtsachter. En Bruno gaat terugspelen naar zijn laatste linie. Of strakt er een middenvelder uit? Ja, Tino um, Costa komt te uitzakken. En vervolgens gaan we weer naar de laatste lijn. Waar die twee, Rami en Delbert, elkaar de bal toespelen. Wat ik al zei, Valencia probeert te temporiseren. Zo heel af en toe is er een momentje. PSV mag komen, maar niet al te ver. 1-0 staat Valencia voor over twee wedstrijden is het 5-2 in Spaans voordeel. Josie Altidore kreeg uh, zojuist de gele kaart. Uh, omdat hij uh, iets zei tegen de scheidsrechter. En deze Piet Lut uh, gaf meteen de gele kaart. En dacht uh, misschien van nou ik heb al een tijdje geen voordeel gegeven aan Udinese. En dus uh, Altidore geel heeft geen Gevolgen, wel natuurlijk voor geven de rode kaart. Want dat betekent dat hij de volgende wedstrijd geschorst is. En laten we hopen dat hij nog dit kalenderjaar, gaat, of deze maand, volgende maand gaat plaatsvinden. Want dan, dat betekent dat AZ door is. AZ staat 2-1 achter. Maar de 2-0 overwinning vorige week in Alkmaar betekent dat Oudinezen nog twee keer moet scoren om door te gaan. Bal gaat de diepte in. Goed opgevangen door Ragnar Klavan, Die de bal over de zijlijn speelt. Dat doen de kaaskoppen zoals ze hier in de UE lijst ook genoemd worden als bijnaam, doen het uitstekend. Want ik heb zeer veel respect voor de heer uit Alkmaar. De manier waarop ze voetballen vanavond met 10 man tegen de 11 van Oudinese, Toch de nummer 5 van Italië op dit moment. Ook nu weer een schot dat hoog en ver langs het doel van Esteban gaat. AZ doet het gewoon uitstekend in deze wedstrijd. Ondanks de tegenvallers. Het schot was van ver van heel ver van Pasquale. Maar gaat dus ruim ook ver over het doel van Esteban. Die nu weer klaar staat om de bal in het spel te brengen. doet dat met een lange trap richting Altidor. Altidor tussen twee man. Eh, wordt eh, wel even vastgepakt. Maar uitstekend werk van Holmen. Die de bal heeft opgepikt tussen uh, al die mensen in. En speelt de bal naar Valkenburg. Valkenburg naar Palsen. Op uh, de helft van Udinese gaat de bal terug naar Valkenburg. Die moet één stapje naar voren doen. En uh, heeft de bal dan toch weer te pakken. Palsen. Bal breed naar Elm. Heerlijke voetballer op dat middenveld. Wat is die man toch belangrijk. Met zijn uh, passing en zijn rust op dat middenveld. Want rust, dat is geboden nu voor AZ. En dat gaat goed. Paulsen heeft de bal. Paulsen speelt de bal de diepte in de richting Altidor. Altidor, uh, tussen uh, of uh, tegen uh, Domizian. En Domizzi wint dat uh, duel. Speelt de bal even terug op Handanovic. De Sloveense keeper. Slovenië hier vlakbij. Dus hij uh, kan uh, regelmatig zijn uh, eigen taal spreken. Omdat er veel Slovenen hier naar Udinese komen kijken. Balbezit uh, voor Pasquale Pasquale loopt. Loopt uh, verder. Speelt hem dan uh, in de uh, voeten van Floro Flores. Floro Flores, de tweede spits. Mag ver komen. Schiet ook. En dan is het uh, met moeite Esteban die de bal kan tegenhouden. Geeft een uh, rebound weg, maar niemand komt erin gelopen van Udinese. En dus is de bal eventjes weggespeeld, maar alweer opgevangen door Asamoa. Asamoa balletje breed. Uh, via Pinzi gaat de bal uh, naar de linkerkant. Pasquale met de voorzet wordt weggekoopt door Elm. Opgevangen door... Uh, Holmen. Holmen krijgt een duw in de rug. Vrije trap. En ik weet zeker dat Gert-Jan van Beek gezegd heeft... jongens... Pak je secondes bij die vrije trappen in de tweede helft. We doen het heel rustig aan. Ook nu duurt het heel lang voordat de bal bij Moisander is. En die uh, doet dan net alsof hij hem gaat nemen. Neemt dan weer een wat langere aanloop. En nu doet hij het dan echt. Speelt de diepte richting uh, Valkenburg. Valkenburg wint het. Komt hij wel? En de bal gaat richting uh, uh, Elti door. Maar die, die komt niet in balbezit. En dan kan er goed gedraaid worden door Pacienza. Pacienza, bal de diepte in. Maar daar zit Paulsen er tussen. Voordat uh, bijvoorbeeld uh, Pinzi gevaarlijk kan worden. Paulsen speelt de bal wel over de zijde. En dan mag Oudinezen weer gaan gooien. Bijna 59 minuten gespeeld. De eerste kwartier zit er dus bijna op. En dat is prettig uh, voor AZ. Want uh, de, de druk lijkt een beetje van de ketel. Zeker als je een bal zo behandelt als Amero doet. In de buurt uh, van uh, Dirk Marcellus krijgt hij de bal voor zijn linker. En dat is een gevaarlijke linker voor de Colombiaanse international. Maar hij laat de bal van de voet springen. Die bal rolt tergend langzaam over de achterlijn. En dus mag uh, en Esteban de bal weer in het spel gaan brengen. Gaat dat doen met een uh, lange trap. En uh, die trap gaat richting Eltidoor. Maar Eltidoor heeft het moeilijk met uh, luchtgevechten. Verliest ook nu weer. Dat komt u wel. Van zijn tegenstander Domizzi. En kan Oudinese uh, maar tijdelijk in de avond gaan. En is er ook nog buitenspel geconstateerd. Dus weer een vrije trap voor AZ. Rustig aanspelend. Keurig spelend. Een enorme klap was dat hoor. Echt, als je na één minuut al een speler, een belangrijke speler als viergever, centraal achterin mist vanwege een rode kaart. En 1-0 achterkomt door een onterechte penalty. En dan ook nog 2-0 achterkomt. Dan toch nog terugkomen tot 2-1. Nu Altidoor. Die krijgt een duw. Nou, geef hem dan ook. Maar nee, doet hij niet, de scheidsrechter. En dan krijgt Altidoor een vrije trap tegen. Moet zijn mond houden. Niks zeggen. Ook geen gebaren. Want ze krijgt zo je tweede gele kaart. En dan staat AZ met negen man. Ik zie ook meteen dat Gertjan van Beek gaat in. Ingrijpen. Hij stuurt uh, Ruud Boymans uh, naar de zijkant om warm te gaan lopen. Om uh, eventueel Elthidoor, die een uh, beetje met vuur aan het spelen is. En uh, nu ook wat te horen krijgt van uh, Gert-Jan Verbeek. Van doe rustig aan. Tien man is al erg genoeg. Met negen wordt het echt heel moeilijk. En dus gaat Boymans denk ik zo dadelijk in de ploeg komen. Ook iemand die een bal vast kan houden voor AZ. een tijd ge geblesseerd geweest. Maar uh, nu weer terug gelukkig in uh, Alkmaarse dienst in de Alk op de Alkmaarse velden. En nu dus in Oedine. Balbedoeling. Zit voor Oudinezen. Aan de linkerkant is het Pasquale die de bal heeft ontvangen. Heeft Maher tegenover zich. Probeert de bal in de diepte te spelen. Goed gezien door Moisander die instapt en de bal wegwerkt. Maar Marcellus is slordig. Is het Elm die de bal heeft heroverd. Naar Holmen. Holmen naar Eltidor. Eltidor terug richting Holmen. Kan Holmen de bal krijgen? Ja dat kan hij. Speelt hem op Maher. Maher de man van het prachtige doelpunt tegen Herakles. Speelt de bal in de breedte naar Valkenburg. Valkenburg Elm. Elm Paulsen. Dit is zoals het moet. Gewoon rustig voetballen rustig die bal rondspelen terug naar Elm Elm via een tegenstander. Bal over de zijlijn. Het is uh, Pinzi die de bal het laatst raakte. En dan mag AZ weer gaan gooien. Doe maar rustig aan jongens. Doe het maar gewoon. Zoals je het al een he de hele wedstrijd doet. Met verstand. 60, 61 minuten al gespeeld. 16 minuten naar rust. 2-1 Oudinezen. Maar die hebben nog twee doelpunten nodig om verder te gaan. 1-0 voor Valencia in Eindhoven. Na 61 minuten. Aardige actie van Mertens. Eindelijk zou je zeggen slaan op die aan de linkerkant het Schasselgebied in. Geeft uiteindelijk een wat beroerde voorzet die door Valencia tot corner wordt verwerkt en Mertens is nu naar de rechterkant overgestoken om die corner te gaan nemen. Legt de bal bij de eerste paal, wordt wel gekopt, maar door Valencia-spelers uiteindelijk weggewerkt. Door Bruno, de rechtsachter, opgevangen weer door Pieters in de middencirkel. En die verplaatst weer naar Mertens die daar nog aan de rechterkant staat. Aanname met de borst, dan dreigend richting de achterlijn. Legt de bal bij de eerste paal, wordt weggekopt door Rami. En dan is PSV weer een balbezit met Strootman. Drie, vier meter buiten het grasomgebied in de as van het veld. Steekt hem naar binnen. Maar Tas moet hem dan naar het midden koppen. Dat doet hij wel. Maar daar is niet Wijnaldum, Daar is Diego Alves. keeper die zo'n lelijke staande weg is vanavond voor PSV. Op kopbal van Marcelo en Toyvonen. Prima heeft gereageerd. En verder ook wel zijn mannetje staat. In die goal bij Valencia. PSV tot nu toe dus op de nul houdt. In deze thuiswedstrijd in Eindhoven. 0-0 was het bij Rust en Rami. Een bal die geschoten werd door Vergoli. Maar die hij. Dus met het hoofd nog even beroerde. Waardoor zowel Titon als Labiat uit positie waren op de lijn van de goal van PSV. En zo kwam Valencia aan de vijfde goal in deze wedstrijd in twee bedrijven tegen PSV. En staat er dus nu 5-2. Moet PSV drie keer scoren. En als je kijkt naar deze wedstrijd tot nu toe. Conclusie na 62 minuten. Gaat PSV dat niet lukken. Alleen al omdat Valencia probeert de zijn ploeg in slaap te sussen. Maar hier 0-1 en die uitkamp. Wat een geweldige scheidsrechter. Geen thuissluiter. Het is een fantastische scheidsrechter. Hij geeft een penalty aan AZ. En AZ mag dus vanaf 11 meter proberen te scoren. Ruud Boymans heeft al zijn, uh, uh, zijn uh, instructies gekregen om zo meteen in te vallen. Geen rode kaart. Nou ja, dat dan niet. Wel een gele kaart. En ik heb niet gezien wie hem kreeg. Hier is de centrale verdediger die een uh, gele kaart kreeg. Het is uh, ook een, een redelijk makkelijk gegeven uh, Penalty, het is uh, ja, een schouderduw, hij uh, wordt opzij gezet, Brett Holman. Uh, maar mooi, hij uh, geeft hem, het is uh, de elleboog die erin staat. En dan gaat Elm vanaf 11 meter de penalty nemen. 2-1 staat het. We zitten in de 64ste minuut. De aanloop van Elm, het fluitje van de scheidsrechter. Daar komt Elm met de penalty over. Oi, hij schiet hem over, handen naar het hoofd. Hij knalt hem over het doel van de keeper en zo blijft het 2-1. Snel naar Ronald van der Geer daar is gescoord door Toivonen. De bal komt vanaf de rechterkant in het strafschopgebied. Wordt doorgekopt door Matafs. De pass is van Labiad. En dan Toivonen aanname, en in één keer in de korte hoek schieten. En zo is PSV dus weer wat dichter bij Valencia gekomen. Of het veel zoden aan de dijk gaat zetten, weten we niet. Maar de stand is in ook geval draaglijk wat betreft deze thuiswedstrijd. 1-1 na 64 minuten. Poging van Jonas namens Valencia. Eerst zo'n stiffie, maar nu hoog over de goal van PSV heen. Nou, het is in elk geval een ook van opsteker voor Philippe. Die vandaag dus met Ernst Faber debuteert als hoofdcoach van PSV. Hij zag in elk geval dat zijn ploeg het niet opgaf. Probeert een beetje voor zichzelf te voetballen PSV. om in elk geval vertrouwen te tanken richting die zware weken die eraan komen met die ontmoeting thuis tegen Heerenveen, die ontmoeting voor de beker uit in Friesland en vervolgens uh, de wedstrijd tegen Ajax. Nu, ja, ik twijfel even, omdat Tito ook twijfelt met uitkomen want de bal komt eigenlijk in een soort niemandsland voor zijn strafsomgebied terecht. Hij doet het niet, het uitkomen. Uiteindelijk loopt bouwmaatgat dicht en zorgt ervoor dat Valencia niet uh, verder kan. Toivonen is er even boos over. Na 65 minuten heeft PSV in elk geval weer gescoord tegen Valencia en is het wat doet de scheidsrechter nu bij Oudinezen tegen AZ? Hij fluit, heeft gefloten. Het was Maher die neergehaald wordt en krijgt de gele kaart tegen. Hij doet hele vreemde dingen, meneer Mazic. Nou, dit is echt weer... Hij wordt echt naar beneden gehaald, Maher. En, krijgt dan, en hij floot. Ik denk, nou, hij geeft een penalty. Maar hij uh, geeft een vrije trap aan Oudinezen. Bij een 2-1 stand in het voordeel van Oudinezen. En de gele kaart aan Adam Maher. En dat uh, was weer, weer zo'n vreemde actie van die scheidsrechter. Overigens wel doodzonde dat die penalty uh, hiervoor gegeven aan uh, PSV gemist werd door Elm. Want nu uh, blijft het toch nog uh, heel spannend en uh, gevaarlijk voor... Uh, uh, het is uh, een wissel aan de kant van de Italianen. Uh, Veronetti gaat eruit en erin komt met het uh, rug 31 een 21-jarige aanvaller. Fabrini, Italiaan. En hij uh, moet dan uh, ja, proberen om snel dat uh, uh, doelpunt te maken voor Udinese, Waardoor het nog spannend kan gaan worden. 66 minuten gespeeld totaal. 3-2 in het voordeel van AZ. Maar een keertje uitgescoord. Dus moet Oudinezen twee keer scoren. Armero heeft de bal pompt hem richting de tweede paal. Maar die bal gaat over de achterlijn. En het publiek begint ook wat onrustig te worden omheen. Ik kijk naar die Nord Curva, die, uh, ja, die jongens zijn niet echt blij met het spel van hun ploeg. Want AZ doet het met 10 man gewoon veel beter dan Oudinese met 11. Dat bleek ook uit die actie, die aanval waar Holmen onderuit werd gehaald door zijn tegenstander. Was gewoon Weer een goede aanval van AZ. En als ik heel eerlijk ben en ik kijk natuurlijk door een beetje gekleurde bril. Is het toch AZ dat dichter bij het doelpunt is dan Udinese. Maar goed dan moet dat doelpunt wel gemaakt worden. Nu een uh, vrije trap voor AZ. Elm heeft hem genomen op Palsen. Palsen speelt hem uh, naar Holmen. Holmen naar Altidor. Die staan allemaal vrij. Altidor naar Maher. Maher schiet tegen de tegenstander op. En uh, de afvallende bal is voor Udinese. Voor Flora Flores. Die uh, raakt de bal alweer kwijt. Maar dan heeft de scheidsrechter een overtreding gezien van Maher op Floro Flores. En is er een vrije trap in de middencirkel? Ik kijk nog steeds naar Ruud Boyemans. Die heeft zijn instructies al gekregen van Martin Haar. Om zo dadelijk in te gaan vallen. In plaats van Altidoor, die een gele kaart achter zijn naam heeft. En met vuur speelt af en toe. Maar van Verbeek te horen heeft gekregen dat hij zich rustig moet houden. Bal naar de linkerkant naar de zweet Ekstrand. Ekstrand naar Armero. Armero speelt de bal in op die natale. De bal gaat naar de buitenkant, naar de invaller. en Die trekt naar binnen, schiet met links. en Dat is een heel aardig schot. Gaat maar rakelings over het doel van Esteban heen. Maar dat is een aardig voetballertje. Diego Fabrini Hij laat zien dat hij hier is. Met zijn eerste actie zorgt hij meteen voor gevaar richting het doel. Trekt van rechts naar links, naar binnen. En schiet met links de bal net over het doel van Esteban. Maar dat is rakelings. Dat is Centimeter werk. En Esteban gaat de bal weer in het spel brengen. Uh, uh, kijk even naar de klok. 67, bijna 68 minuten gespeeld. En dan uh, heeft AZ dus uh, nog 22 minuten om uh, vol te houden. Het gaat goed. Het gaat uitstekend. Als de bal nu weer richting Eltidoor gaat. Die Winter komt nu wel. Maar speelt de bal naar Samoa. Dat is niet helemaal de bedoeling, want die speelt bij En dan gaat uh, via. Extraand de bal over de middellijn naar Asamoa. Asamoa plaatst het spel naar de rechterkant. En dan is het uh, balbezit voor Pasquale die uh, naar die uh, invaller uh, de bal speelt. Het gaat nu uh, wat uh, gevaarlijker worden voor AZ als Ekstrand de bal voor het doel geeft. En die Natale komt er bijna bij de tweede paal. Invaller uh, Fabrini de bal uh, kan binnentikken. Dat lukt gelukkig voor AZ niet. Het blijft nog even nog, uh, bij 2-1. Allemaal in het voordeel van AZ. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Odinese moet nog twee keer scoren en uh, daar lijkt Af en toe op. Het was trouwens Pinzi die uh, dichtbij was. En nu zegt Esteban uh, heel boos. Jongens, ga nou maar naar voren. Ik ram die bal wel jullie kant op. Hij doet dat uh, richting de rechterkant. En daar heeft Maher de bal gekregen. Maher speelt de bal door naar El Tidor. Uh, uh, wordt vastgehouden. Ja, daar mag je best uh, een uh, vrije trap voor geven. Nou, de grensrechter ziet dat ook. En dan uh, ben ik benieuwd wat de scheidsrechter doet. Want het is uh, Domitzi die echt een opzettelijke overtreding maakt. Die heeft al een gele kaart. Maar nu houdt hij hem... Uh, in uh, de pocket, de scheidsrechter uit uh, Servië. De 38-jarige meneer Mazic. Maar hier had hij zomaar een gele kaart voor kunnen geven. Omdat Altidore er langs was. En uh, bewust vastgepakt werd door die uh, uh, centrale verdediger Domici. De vrije trap staat. Ja, er staat de grensrechter voor. Ja, ga dan weg man. <laughs> dan kan ik hem nemen. Maar de grensrechter staat uh, voor zijn neus. Nou, er komt die vrije trap van Elm. Voor het doel staan uh, Altidore. Maar die komt uh, de bal niet... Uh, kan de bal niet koppen en dan wordt er overgenomen door Fabrini. Fabrini, de invaller, speelt de bal eventjes naar het midden. Gaat de bal hard naar voren. Kan Floro Flores wel koppen. Maar die bal is in het luchtledige in het Niemandsland. Bij Esteban die hem nu oppakt voordat die Natale zegt van zal ik hem van je handen aftrappen. Dat gebeurt niet. Esteban heeft de bal in de flinke knuisten. 70 minuten. Nog 20 minuten heeft AZ te gaan om de volgende ronde van de Europa League te bereiken. Zou knap zijn. 2-1 achter tegen. Ordineze. De prestatie van de PSV is ook knap tegen Valencia. Voor een ploeg zonder vertrouwen speelt de Delftal van Coucu buitengewoon een aardig. Het is 1-1 na 70 minuten. Nu oppassen, want daar is Fegoli. Fegoli, het strafschopgebied in, wordt neergelegd. En wat doet de scheidsrechter? Die legt hem op de rand van het strafschopgebied. Oeh, daar ontsnapt PSV. Maar hij krijgt de Bouwma, denk ik, wel een gele kaart. Want dat is de man die de overtreding maakte. Nou goed, die neemt hij dan voor lief. Maar dat is, uh, nou, een kantje boord hoor. Op de rand van de 16, die uh, Vegoli die versnelt man uit de Algerije, International daar ook. Ja, en dan krijgt hij gewoon een tik van Bouwma te verwerken. Komt er dus zometeen een vrije trap aan voor Valencia. PSV is best bij tijd en wijle bij machten om een aardige aanval op te zetten tegen Valencia. Alleen moet je wel blijven voetballen en blijven overleggen. En elkaar blijven in het spel betrekken op het moment dat je gevaarlijk bent. En dat valt Labiat te verwijten toen hij net aan de rechterkant van het strafsomgebied balbezit had. De bal op, op Toivon had moeten geven, terugleggen of hoog had moeten voorzetten. Maar hij schoot en ging dus voor eigen succes. Nu ontstaat er een opstootje op het veld. Marcelo moet weer de boel sussen. Vegoli wordt omhoog geholpen door Stroopman. En dan is de verzorger er ook bij. Zijn er wat mensen aan het bakkeleien? Maar is het inmiddels weer rustig op het veld. Pieter staat daar moeilijk te kijken. Was ook betrokken bij een van die discussies. Het gaat denk ik om het feit dat die Vegoli inmiddels staat. Maar weigert van het veld te gaan. Natuurlijk pakt elke minuut die er voor hem in het veld die vrije trap moet nog genomen worden. Nou, Ferroli is inmiddels van het veld af. Daar staat een man met een hand in, of met de bal in de hand. Dat is Tino Costa, de Argentijn. Die gaat zometeen die vrije trap nemen. Als de gemoederen dus weer bedaard zijn, de scheidsrechter nog eens even met Pieters heeft gesproken en gezegd: Je moet geen eigen rechtertje spelen. Er is er maar één de baas en dat ben ik. Dat is de schot die vanavond veel toelaat trouwens in deze wedstrijd. Als het gaat om slidingstackles, niet om ellebogen. En daar is. Uh... Uh, Manolev het slachtoffer van geworden. Gek moment ook weer, want Titon staat nu bij de paal te organiseren. Dan komt die Manolev storen. En dan zegt die Titon zoiets van, nou wegwezen, ik ben bezig met mijn werk. Ik ben een muurtje aan het metselen. Daar zijn polen over het algemeen goed in. Kijken of deze pol ook dit muurtje aardig heeft neergezet. Op die actie van Tino Costa. Nog 18 minuten. 1-1 stand. Er komt de vrijtrap. Inderdaad, in die muur. Die staat als een huis. Nog een schot van Rami. En dat wordt aangeraakt en gaat maar net naast de goal van PSV. Tweede keer dus dat er door Valencia Goal wordt geschoten en tweede keer dat die bal wordt getoucheerd en gaat net naast de paal bij PSV. Titon, hoe kan, kijkt ernaar, staat erbij en moet nu dus weer gaan organiseren voor een corner die Valencia gaat nemen. 1-1 de stand, 18 minuten. PSV moet twee keer scoren. Klein klusje zou je zeggen, ja, dat denken ze. Ben Odine ook, die moet ook nog twee keer scoren, maar de beste kansen waren voor. Uh, uh, voor AZ. Ik kijk even omdat, uh, en ik twijfel even omdat er een gele kaart wordt gegeven. Voor een overtreding die een uh, minuut eerder gebeurde. Gele kaart voor Pazienza. Uh, hij uh, kon hem nog hebben. Uh, maar twee ongelooflijke kansen voor AZ. Eentje voor Altidore. Goed gered door keeper Handanovic. En de rebound kwam voor de voeten van Maher. En uh, die schoot de bal ook wel redelijk in. Maar nog zo dat de keeper Handanovic ook die redding kon verrichten. En daardoor staat het nog altijd 2-1 voor Udinese. Balbezit voor AZ. Aan de linkerkant voor Valkenburg. Die wordt van de bal afgelopen en mag een inworp gaan nemen omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Maar het gaat dus goed met de AZ, want we hebben alweer 3,5 minuten erbij sinds de vorige flits. En dus zitten we op de 74ste minuut bij een 2-1 stand. In het voordeel wel van Oedinezen, maar ook in het voordeel van AZ. Want AZ weet dat als ze zelfs nog een doelpuntje erbij tegenkrijgen liever niet zou ik zo zeggen. Maar zelfs dat zou nog voldoende zijn als Paulsen de bal heeft. En mooie bewegingen maakt, maar dermate mooi dat hij zichzelf in de luren legt. De bal gaat over de zijlijn en dan mag er gegooid gaan worden door Oedinezen. Oedinezen doet dat aan de rechterkant. De kant, een meter of vijf voor de middellijn. En uh, het lijkt er een klein beetje op. Het staat allemaal zo stil bij de Italianen... dat uh, ze een klein beetje het uh, hoofd in de moederschoot uh, hebben gelegd. Maar vlak ze nooit uit. Domici gaat eens lopen. Had eigenlijk zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Ik kreeg hem niet. En staat dus nog in het veld. Wel 11 tegen 10. Omdat al heel snel na twee minuten... viergever met rood van het veld werd gestuurd. Maar ook nu gaat de bal weer over de zijlijn. Laat maar her de bal lekker rollen. En uh, zegt... Uh, uh, oh, is dat een bal ja, oh, daar voetballen we mee. Nou, nu pakt hij hem dan op. En gaat heel langzaam lopend richting Marcellus. Rolt de bal dan naar Marcellus. En die mag dan gaan ingooien. Halverwege de eigen az helft Dat heeft zeker een uh, drie kwart uh, minuut geduurd. En dat is uh, prettig. Marcellus heeft nog steeds niet gegooid. Ik doe dat nu wel. Richting uh, Maher en uh, richting Holmen. ...komt de bal weer voor de voeten van uh, Marcellus. Jammer dat hij hem niet uh, binnen doorgeeft. Hij geeft hem nu aan de rechterkant, speelt hem over de zijlijn. Want binnen uh, in de middencirkel stond uh, Erik Valkenburg helemaal vrij. De maker van het enige en o zo belangrijke doelpunt van AZ. En nu heeft Oudinese weer de bal via Fabrini aan de rechterkant. Uh, en, en, ik zei het al, een aardige voetballer. Een echte uh, uh, vleugelspits die snel is en een goede voorzet in de benen heeft. Uh, uh, Ekstrand heeft de bal gepaasd, maar weer slecht. En dan kan hij... KZ weer overnemen via Maher. Maher met diepe bal richting Altidore. Altidore komt de bal door naar Holmen. Holmen 2 tegen 3 in het voordeel van Udinese. en Holmen verspeelt de bal dan ook aan zijn tegenstander. En dan kan Oudinezen weer in de aanval gaan met Assamoa Aan de linkerkant vraagt Armero krijgt hem niet, want Asamoa houdt hem nog altijd bij zich. Pacienza heeft de bal gekregen, speelt hem naar de rechterkant. Een uh, uitkijker geblazen als Pinzi hem heeft. En de bal voor het doel probeert te krijgen bij Natale. Maar die wordt niet gevonden, gelukkig, voor AZ. Omdat er gewoon goed verdedigd wordt door de Alkmaarders. En uh, ook in aanvallend opzicht gaat het af en toe redelijk. Nu is het uh, even balverlies voor Maher. En kan er overgenomen worden door Pasquale. Pasquale naar de linkerkant, naar uh, Armero. Armero trekt uh, naar binnen, vindt daar Holman op zijn weg. Moet de bal dan terugspelen op Asamoa. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan. En uh, kijk ik uh, naar uh, uh, de, de bank van AZ. Dan lopen er nog steeds wat mensen warm. Etienne Rijnen heb ik gezien. En nu loopt de Ortiz warm. En nog altijd is... Uh... Uh, de spits is er niet ingekomen. bal gaat over de achterlijn. Ja, er wordt wel uh, geroepen dat het uh, gevaarlijk wordt. Maar de bal is al over de achterlijn geweest. De voorzet kwam wel in de buurt van het uh, doel van uh, Esteban. Maar Esteban mag gewoon op zijn dooie akkertje een uh, doeltrap gaan nemen. We gaan een tweede wissel voor AZ krijgen. Johan Gudmundsson gaat erin komen. En eens even kijken wie er dan uitgaat. Brad Holman gaat naar de kant. De Australiër die volgend jaar bij Aston Villa te bewonderen is. Maar nu nog in de Europa. ...en in de competitie en in de beker bij AZ. De nieuwe man is Johan Goedmoenson. Dit kost ook weer een minuutje voor Udinese. 2-1, nog altijd. 1-1 in Eindhoven na 77 minuten met een kopbal van Wijnaldum... ...die naast de goal gaat van Valencia op een paas van Manolev... PSV geeft het niet op, blijft gewoon lekker in de aanval en probeert een doelpunt nog mee te pikken. Twee moeten er gemaakt worden, willen het Europese avontuur nog een vervolg krijgen. Zover is PSV dus nog niet. De PSV-Bouwma vervangen, die stond op een gele kaart en was ook niet helemaal fit door Timothy de Rijk. En Albelda, de aanvoerder van Valencia, is er ook af. Topal, de 26-jarige Turk is zijn vervanger op het middenveld dus bij de Spanjaarden. De nummer drie van Spanje, terwijl Maduro nu aan zijn warm-up begint. Er overigens een bal naar voren gaat bij Valencia, maar de de al lang en breed omhoog is. En dan wil Adoudis de spits toch nog een doelpuntje maken. En krijgt daarvoor ook een gele kaart. En nee, die kolom die uh, Schotse scheidsrechter, geeft de kaarten echt voor ellebogen. En voor praten en voor dit soort zaken. Terwijl die toch menig tackle, waar in Nederland voor gefloten wordt, heeft uh, toegelaten vanavond in deze wedstrijd. Ik zeg, het is het uh, duel zeer ten goede gekomen. En als we het over de prestatie van uh, PSV hebben, dan zou je kunnen zeggen dat men langzaam maar zeker uit een dalletje aan het klimmen is. Maar de verdediging niet echt getest in deze wedstrijd. Aanvallend laat men ook nog wel wat steken vallen. Maar er wordt in elk geval voor elkaar gewerkt. Het straalt uit dat het een team is. De elf uit Eindhoven. Matas nu met een doorkopbal. Moeten Wijnaldum achteraan. Mathieu en keeper van Valencia hebben even een discussie. Daarom trapt Mathieu die bal maar over de zijlijn. Heeft Mano Leff inmiddels gegooid. Richting Labiat, de middenvelder. Speelt in de as van het veld naar Marcelo. Kan wat meters maken. De Braziliaan. Pieters gaat diep. Wordt niet gezien. Mertens aangespeeld. Dichterbij. Korte combinatie. Toivonen en dan gaat het daar mis. Het trapt Valencia gewoon die bal maar naar voren. En dan kan Tieton die bal weer op de rand van zijn strafsoepgebied op de borst aannemen. Inspelen naar de Rijk. De nieuwe man dus voor Bouwma Speelt hem naar Labiat. Hij moet het creatieve werk verzorgen. Kijk nu, zoekt en vindt Strootman in de as van het veld. Strootman, ruimt om te schieten. Strootman over de goal. Hartschot van Kevin Strootman. Ja, het zou maar gebeuren. We hebben het eerder dit seizoen bij Ajax meegemaakt. Je maakt bij toeval een goal tegen een ploeg die achterover leunt. En dan hoef je er nog maar eentje. En dat is ook een beetje de gedachte van PSV wellicht. Elf minuten nog. PSV moet er nog twee. Het staat op 1-1 tegen Valencia. Nog dik 10 minuten in Udine in het stadio Friuli. Waar een Udineze met 2-1 voor staat tegen AZ. Nog twee doelpunten nodig heeft om AZ eruit te kegelen uit de Europa League. Maar gaat AZ naar de laatste acht? Het zou heel knap zijn. Maar nu een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Het klaar staat om hem te nemen. Pasquale met het linkerbeen. Een eenmansmuur met Maher. Daar komt die vrije trap richting Esteban. Esteban uit zijn doel met één vuist. Knalt de bal weg, opgevangen en dan uh, geschoten. En dan uh, wordt de bal onderschept door AZ. Kan er gelopen gaan worden door Johan Gudmundsson. de invaller. Heeft de bal aan de linkerkant. Houdt hem even bij zich, doet hij slim. Kan hem dan nu af gaan geven, doet dat naar Elm. Elm, alle rust naar Paulsen. Paulsen bal, de diepte in, goede bal op Maher. Maher aan de linkerkant, heeft uh, balbezit. En zo uh, verstrijkt de tijd in het voordeel van AZ. Is het Maher nogal? Dat de bal bezit nu in het strafschopgebied. Maar dan kan hij Ekstrand niet uh, passeren. En uh, Ekstrand speelt de bal dan uh, naar de zijkant. Maar het is allemaal in de buurt van het strafschopgebied van Udinese. Dat is gunstig. Nu dan Fabrini die uh, de bal uh, oppikt en uh, naar voren speelt. We hebben nog een wissel gezien. Abdi is gekomen bij uh, Udinese. En uh, Paciënt zijn eruit gegaan. Bal bezit voor Udinese aan de linkerkant voor Armero. Jongen, wat speelt die man een slechte wedstrijd zeg. Die uh, speelt de bal zo weer tegen Dirk Marcel is aan en dan kan de bal weer opgepakt opge uh, worden. Maar weer op de helft van Odinese uh, door Asamoa. Hij heeft de bal aan... Uh... Uh, comitie, domitie uh, gegeven. Gaat de bal naar de linkerkant. Naar Armero. Armero naar de, uh, die Pasquale. Pasquale speelt de uh, bal naar voren. En is zelf uh, uh, doorgelopen. Krijgt hem dan bijna terug van Assamoa. En dan heeft hij hem ook uh, teruggekregen. Speelt uh, op Armero. Armero, bal breed. En wie kan erbij? Niemand van Odinezen. Uh, het is uh, weer uitstekend werk van zonder en van Maher. Die ervoor zorgen dat het uh, gevaar geweken is. Maher iets te snel de bal gegeven. Die kan er niet bij. En kan de bal opgepikt worden door Domici. Ik kijk op de klok. 81,5 minuut. Gespeeld. 8,5 minuut nog te gaan. Aan de zijkant staat uh, Chelsea Ortiz uh, klaar. Opvallend omdat uh, Boymans al zijn uh, aanwijzingen had gekregen om in te vallen voor El Maar El Tidor heeft uh, hard gewerkt en uh, krijgt uh, van. Uh, Verbeek gewoon de, de, het voordeel van de twijfel. Uh, dan gaat Ortiz zo dadelijk komen. Misschien dat hij wel voor Altie door gaat komen om het middenveld nog iets te versterken. Want nu is het alleen maar tegenhouden. Gevaarlijk. En daar is het schot. Nee, geen doelpunt. Net naast. Het is uh, heel gevaarlijk steeds wat uh, de heren uit uh, Odine laten zien. Maar niet gevaarlijk genoeg. We gaan de wissel krijgen. Valkenburg eraf. Nou, dat is voor mij een applauswissel. Want hij heeft het doelpunt gemaakt waardoor AZ waarschijnlijk naar de laatste acht gaat. Het was weer een goede mogelijkheid voor Odinese. Bal hard naastgeschoten langs het doel van Esteban. En dan Valkenburg die van de hele andere kant af moet komen. Uiteraard, die had al gehoord dat hij gewisseld zou gaan worden. En nu op zijn doeljakkertje naar Ortiz gaat om Ortiz een handje te geven. En voor mij ook een pluim. Het is nog altijd 2-1. We hebben nog een minuutje of acht te gaan in Oudine. 1-1 met 7,5 minuten betrokken in Eindhoven. Balbezit voor Kevin Strootman naar de nieuwe man. Lens gekomen voor Mertens. Dan de paas op, op de hand van Mathieu. Dus een vrije trap voor PSV. Terwijl de klok natuurlijk verder tikt. Veel wissels bij Valencia. Topal dus onder meer in de ploeg en net Piatti gekomen. Voor Spits Adouris bij PSV. Dus geen Mertens meer. Maar Lens, waar eerder al de Rijk in het elftal kwam voor Bauma. En hebben we hebben zelfs op paas van de Rijk een kopbal gezien van Matas. Strootman. Heeft die Vrij blijft hangen in het schafsroepgebied. Fregoli neemt de bal aan. maar wordt van de sokken gelopen door Wijnaldum. Dan Labiat terug naar Pieters. Die staat in de middencirkel. Dan aan de rechterkant op de helft van Valencia. Manolev met een voorzet. Schafsroepgebied in. De Rijk gaat de lucht in. Matas, Maar bal wordt uitverdedigd door de Spanjaarden. Teruggebracht weer door Pieters. Zij het voor even. Want daar komt Piatti over de linkerkant. Speelt de bal via de as van het veld. Dan zit Manolev mis. Maar Marcelo niet. Herstelt het bal. Baseert op Jonas. En dan kan Lens. Lentje... Bedenken. Aan de rechterkant Mathieu in de achtervolging en Mathieu maakt de overtreding. En Mathieu had nog geen gele kaart aan de zijde van Valencia. Gaat hij nu wel krijgen in de slotfase van die Schotse scheidsrechter Colm. En dus weer een vrije trap voor PSV. Twee, drie meter weg bij het strafstelgebied aan de rechterkant. Klusje voor Kevin Strootman. Zou iedereen lekker mee sturen. Die, uh... 16 meter van Valencia in. Toijfonen staat daar al. Marcelo, de Rijk. Ja, dus ze zijn allemaal gearriveerd. En natuurlijk spits Timma Tafs. En de kleintjes blijven dan achter. Labiat is er daar één van. Hoe graag hij ook naar voren zal willen. Strootman geeft nog eens aan dat ze wat meer nog naar voren moeten. Dat ze op de 5 meter moeten gaan staan. Zo heeft hij het graag. En daar wil hij de bal graag neerleggen. De keeper staat te organiseren. Alles van Valencia in eigen strafschopgebied. Maakt PSV kort van tijd die aansluitingstreffer. Dan komt die bal van Strootman. Ja, geef hem dan maar gelijk aan de keeper, want hij gaat langs de goal en over de achterlijn. Het zijn die momentjes van opleving van de PSV, maar veel heeft de Eindhovense ploeg er niet aan. 1-1 is het na 85 minuten in Eindhoven. Ook 85 minuten in Oedine bij Oedinezen tegen AZ. 2-1 de stand. En dat mag duidelijk zijn, de laatste acht komt dichter en dichter bij voor gert van Beek en zijn mannen. Want het staat nog altijd 2-1. Oedinezen moet nog twee keer scoren in die laatste vijf minuten plus extra tijd om uh, uh, die weg te versperren voor AZ. AZ dat het goed doet in de tweede helft. Zojuist Maher die uh, alleen richting het doel leek te gaan, opgevangen werd. En wat doet de scheidsrechter? Helemaal niets. Hij gaf niet eens een vrije trap. Het is uh, balbezit nu voor Ordinezen. Uh, opgevangen door uh, uh, Ortiz. Uh, de man die opgevangen werd was Fabrini. Nu is het uh, Assamoa die de bal naar de linkerkant speelt. Naar Ekstrand. Ekstrand een, uh, een wat houterige zweet. Een jonge zweet die uh, aan Armero de bal heeft gegeven. Armero buitenspel. Ja, buitenspel is geconstateerd. En ook gegeven door Ab voor Abdi de invaller bij Udinese. En reken maar dat nu Esteban weer heel rustig aan gaat doen. En terecht. Want het is natuurlijk een fantastische... Uh, prestatie als je en uh, voor de late inschakelaars, als AZ zijnde, na anderhalve minuut al met 10 man komt te staan en 1-0 achter door een onterecht gegeven penalty. En dan na een kwartier 2-0 achter komt en daarmee de voorsprong van 2-0 van de eerste wedstrijd helemaal is weggepoetst. Dan toch nog terug weten te komen met 10 tegen 11 door een prachtig doelpunt van uh, Valkenburg. Nu buitenspel. En dus uh, mag er een vrije trap genomen gaan worden door uh, AZ, wilde ik zeggen. Maar hij uh, floot niet, de scheidsrechter. En nu zegt mooi zonde, ja maar waarom fluit je dan niet? Want uh, er werd wel gevlacht voor buitenspel. De bal is over de zijlijn gegaan. Oudinezen gaat weer. bal de diepte in gespeelt. wordt uh, gekopt door Ortiz. ...is het uh, Moizander, die met rust de bal naar Marcelles speelt. Marcelles met een uh, steekballetje probeert hij uh, Maher te bereiken. Dat lukt niet, want Samoa zit ertussen, maakt Gudmundsson een overtreding. De bal ligt uh, op de helft van AZ, is snel genomen. Nu halverwege de helft van AZ als uh, Pasquale de bal uh, naar de buitenkant speelt naar Armero. De Colombiaan, hele matige wedstrijd gespeeld, speelt de bal nu wel goed. Op Abdi, Abdi in de handen van Esteban. Heerlijk, ga er maar op liggen op die bal. Dat is allemaal uitstekend, dat uh, scheelt tijd. en Gooi hem dan maar heel snel... naar. Ortiz, die aan de linkerkant helemaal vrij staat. De bal wel kreeg, maar uh, goed afgejaagd wordt door zijn tegenstander. Kijk naar de klok. 87 minuten. Drie minuten nog. En AZ in balbezit via Gudmundsson. Gudmundsson houdt de bal even bij zich, speelt hem terug op Paulsen. Slim gedaan, rustig aangedaan. Palsen mooie paas. Door naar Gudmundsson. Uh, probeert langs zijn tegenstander te komen, dat lukt niet. En dan kan uh, Oudinezen weer. Uh, ja, slotoffensief, daar is eigenlijk geen sprake van. Ze vallen wel aan, maar... Zoals het zo mooi heet met de moed der wanhoop. Nu dan via de rechterkant. Bal voor het doel. Is het Klavan uh, uh, die er weer tussen zit. En een uh, hoekschop weggeeft. Het lijkt alsof hij het publiek wil opzwepen. Maar er zijn maar uh, 500 uh, meegereisde AZ-fans. Maar die hebben het zeer naar hun zin. 2-1 de stand. 88ste minuut. Hoekschop vanaf de rechterkant. Kijken wat dat gaat opleveren. Fabrini met het rechterbeen. Gaat dat doen. Brengt de bal voor het doel. Weggekopt Klavan. Goed gedaan. Opgevangen. Door Pinzi. Pinzi bal weer naar de rechterkant. Naar Fabrini. Fabrini met de voorzet. Wordt gekraakt onderweg. En dan is het echt alleen nog maar vrouwen en kinderen eerst. Is het uh, weer wegtrappen van de bal door AZ. Maar Geefs is ongelijk. Want 88 minuten gespeeld. Nog twee minuten plus extra tijd. Dan zit AZ bij de laatste acht. Een geweldige prestatie van formaat. Voor het team dat toch een beetje uitgekleed werd. Met uh, geldproblemen zat. En dan toch zo een goed team op de been zetten. Boven staan. Ja, er wordt wel gescoord. Maar er is al een overtreding geconstateerd. Door de scheidsrechter. Zichter. Uh, van de aanvaller van Oedinezen. En dus gaat de bal uh, voor een vrije trap na AZ. We gaan nog even naar Ronald van der Geer. Waar Rami een rode kaart krijgt. De speler van Valencia. Iedereen keek ineens achterom en zag Toyvon op de grond liggen. Met de vraag, ja, wat is er nou toch gebeurd? Uh, Colm is uh, de scheidsrechter en hij heeft ingefluisterd gekregen. Van een van de mensen uh, langs de kant. Wat er dan daadwerkelijk gebeurd is. Wij hebben het ook niet uh, gezien. Overigens uh, gaat er nu nog een gele kaart naar de keeper. En lijkt het een beetje in veldslag. veld gaan worden in de slotfase van deze wedstrijd. 1-1 is het met nog anderhalve te spelen. Maar wat doet Colum nu? Geeft hij nu een vrije trap? Geeft hij een scheidsrechtersbal? Wat is nu de bedoeling? Want nu kijkt iedereen vragend naar die scheidsrechter. En joh, wat ga je nou uh, uiteindelijk doen? We hebben uh, het moment nog niet teruggezien. Maar dan zou hij die, die bal ook wel eens op de stip kunnen leggen. Tenminste, zo denken wij. Uh, de spelers van Valencia willen nu naar de grensrechter. Colum haast zich om ze daar weg te houden. Doe maar eens kijken wat er gebeurd is. Ze staan op de rand van het strafsoepgebied arm in arm... En dan trekt Toyfone hem aan het shirt Rami. En dan doet Rami iets wat buiten het zicht van de camera gebeurt. Maar ik denk dat het allemaal niet zo heel ernstig is. Maar dat Toyfone een mooi stukje toneel speelt. En uiteindelijk nou krijgt Toyfone ook nog een gele kaart. Nou kunnen we er helemaal geen touw meer aan vastknopen. Wat is er nou toch aan de hand, meneer Collum? Wat wilt u nou toch allemaal? Uh, iedereen krijgt nu een gele kaart. De bal was daar niet in de buurt, voor alle duidelijkheid. Als Toyfone en Rami met elkaar in uh, gevecht zijn... Ramier inmiddels de rode kaart gekregen heeft en Toyfone nu ook geel krijgt. En wat geeft hij dan uiteindelijk? Ik denk een strijsrechtersbal. Nou, het ligt hier even stil. We kunnen beter even naar de spanning bij Andy gaan. Ja, want het blijft spannend hoor. Vier minuten extra tijd. Maar balbezit voor AZ. Eltydor wordt de diepte ingestuurd. Extra bij zich. Wie is er sterker? Ze liggen tegen de vlakte allebei, maar Eltidoor krijgt de vrije trap tegen. En die is uh, heel snel genomen. Maar vier minuten extra tijd zijn ingegaan. En AZ uh, staat wel met 2-1 achter. Maar gaat naar de volgende ronde. Een klasse prestatie van Verbeek en zijn mannen. Mocht het uh, misgaan, dan is het een uh, wonder van uh, Oedine. Want we zitten in de extra tijd. Nog 3,5 minuten gaan is het... Uh, uh, die Natale die probeert te draaien. Lukt niet. En dan uh, wordt de bal weer weggespeeld uit de verdediging. Wordt zelfs opgevangen door AZ. Is het goed Mutson, met een 1-2'tje met Celso uh, uh, Ortiz. Ortiz, bal naar Goedmoetson. Hou maar bij je. Doe maar rustig aan. Geef hem maar aan Elm. Ja, inderdaad naar Elm. Elm naar Palsen. Palsen weer naar de linkerkant. Naar Ortiz. Die uh, doet dan uh, niet slim. Die speelt de bal de diepte in richting Eltidor, Die kan er nooit bij. En dan heeft de keeper de bal. Maar ook Handanovic weet dat het eigenlijk al gebeurd is. Want we zitten in die extra tijd. Daar is al een minuut van verstreken. Is het weer uh, uh, AZ dat er tussen zit via Klavan. Een uitstekende invalbeurt naar de rode kaart voor viergever. Is het clavan die de verdediging moest versterken. En dat uh, heeft gedaan. Heeft het uitstekend gedaan op de plaats van Nick Viergever. Die de meest treurige man uh, nog was van het veld. Maar ook zijn feestje zal gaan vieren. Bal bezit voor Odinezen. Bal voor het doel. Buitenspel. Inderdaad gevlacht en gevloten. En zo is er anderhalve minuut voorbij van de vier minuten extra tijd. Het was Abdi die buitenspel stond. Esteban gaat de bal nog een keer in het spel brengen. Morgenochtend vliegt AZ terug. En morgenmiddag is de loting. Dan weten we wie de tegenstander van AZ wordt. Want dat kunnen we toch wel zeggen. En hoe anders zag het eruit na een kwartier spelen. 2-0 achter met 10 man. En dan toch dat karakter tonen. Het karakter wat ook in Verbeek zit. Dat af en toe wat norsige gedoe. Maar af en toe ook uh, fabelachtige dingen kunnen laten zien met zijn ploeg. Maher heeft de bal. Geweldig uh, mooi om te zien hoe deze jonge jongen zich staande houdt. In het, uh, Italiaanse geweld. Speelt de bal naar Ortiz. Ortiz kan er nog langs gaan? Nee. Wordt opgevangen door Assamoa. En dan heeft Handanovic de bal in de handen. En uh, uh, probeert hem dan uh, snel een vervolg te geven. Schiet de bal hard naar voren. Daar is uh, Elm. Die zijn tegenstander eventjes het uh, leven zuur maakt. Maar het balbezit blijft voor Odinese. En uh, nog even gevaarlijk als uh, Fabrini de bal aan de rechterkant heeft. Fabrini mag een hoekschop nemen. Omdat de bal over de achterlijn is gegaan. En het laatst geraakt is door een AZ-speler. Nog één keer gaat het publiek erachter staan. Maar men weet het. 2,5 minuut gespeeld al van de extra tijd. Die 4 minuten bedraagt. En dan is AZ nog anderhalf minuut verwijderd van de laatste acht. Bal voor het doel. Wordt opgevangen door Eltidoor En uh, doet het uh, nog heel uh, verstandig ook. Speelt de bal naar Goedmoedson. Wordt aangetikt. Krijgt de vrije trap mee. Dat scheelt zeker een halve minuut. En dan wordt er nog gepraat en geklaagd door Pinzi. Maar Pinzi moet niet klagen. Krijgt daarvoor de gele kaart. Daar ben je mee, mooi klaar mee als uh, uh, trainer zijnde. Dat je spelers dan ook nog in de laatste minuut... Uh, een gele kaart oppikken, wordt de bal weggetrapt. Net alsof de vrije trap wordt genomen door AZ. En kijk ik naar dat klokje. Drie minuten en twaalf seconden van de vier minuten zijn verstreken. In minder dan een minuut moet Oudiné zijn twee doelpunten maken. Dat lukt ze nooit. En terecht, want men kwam. We komen onterecht op 1-0 via een penalty. En dan is het AZ dat karakter, dat moed heeft getoond. Dat uitstekend heeft gespeeld. En in de tweede helft heeft volgehouden. Naar nou, die hele belangrijke van Valkenburg, de 2-1, heeft AZ in de tweede helft stand gehouden. Met 10 tegen 11 tegen toch de nummer 5 van de... Uh, uh, van de... De eerste divisie van de Serie A in Italië. Wat nou Mickey Mouse competitie. AZ doet het uitstekend. Gaat naar de laatste acht. De vrije trap. Halverwege de helft van Udinese voor AZ. De tijd zit erop. En het schot is nog heel hard van Elm in de handen van de keeper. En dan kijk ik naar de scheidsrechter. En dan kijk ik naar de spelers. Want het is afgelopen. De armen gaan omhoog. Bij Gertjan Verbeek. Er wordt gejuicht. Er wordt gelachen. Er wordt gezoend. Bij de bank. En op het veld. AZ heeft een fantastisch stuntje uitgehaald. Hier door toch te winnen, zeg maar van Oudinezen. 2-1 is het verlies in deze wedstrijd. Maar de winst na twee wedstrijden is voor AZ. AZ gaat door naar de laatste acht. Chapeau. Geen chapeau voor PSV, hoewel 1-1 thuis tegen Valencia, daar kun je mee thuis komen, zou je kunnen zeggen. We zitten in de extra tijd zes minuten, maar liefst heeft de column toegevoegd aan de 90 die er al op zitten. We hebben nog een schot gezien van Strootman, dat prima gered werd door Diego Alves, die dus weer een prima redding op een eenzet van een PSV'er verrichtte. En wat ook vreemd is, die in, die in die slotfase, die rode kaart voor Rami, omdat hij dan een kopstoot of een duw zou hebben uitgedeeld aan Toivonen. vervolgens na wat overleg in de arbitrage krijgt de geel voor het toneelspel. Ja, dan zou je dus ook zeggen, die rode kaart van Rami is dan ook onterecht. Buiten gewoon vreemd dat er allemaal in nieuwe stopfase van dit duel gebeurt. Maar de conclusie is wel dat PSV uitgeschakeld wordt in Europees verband. Want 1-1 is niet genoeg. Twee doelpunten moet de Eindhovense ploeg nog maken. En dat gaat in die resterende minuut zeker niet meer gebeuren. Maar er zijn positieve punten. En dat zal Philip Cocu straks later in onze uitzending wel beamen. De elftal heeft in elk geval geknopt voor wat het waard was... Heeft zich niet uit het veld laten slaan. Door de eerste de beste tegenslag. Het was een team tegen dit Valencia. En dat geeft misschien wel hoop. Voor de zware wedstrijden die PSV de komende weken nog krijgt. PSV moet wel zorgen dat hij 1-1 op het bord blijft staan. Als Valencia nog een keer aanzet met Ferroli aan de rechterkant gaat. Richting de achterlijn is dan Pieters kwijt. Legt de bal voor de goal. Maar met de borst gaat de Rijk nog even de spanning verhogen. Terug op Titon die zich helemaal moet strekken om die bal te pakken te krijgen. Geeft hem nog een keer mee aan Marcelo. Extra tijd nog 13 seconden. Kan er dan nog één goal vallen? Mag er nog één goal vallen? Marcelo richting Matafs en Matafs met een heel zacht kopballetje over de achterlijn bij Valencia. Dat zal toch wel het laatste zijn wat we hier gaan meemaken. Inderdaad, want de scheidsrechter vraagt de bal. Het is gebeurd voor PSV 4-2 in Spanje. 1-1 in Eindhoven is niet genoeg om naar de kwartfinale te gaan van de Europa League. Maar dit PSV, ach, daar zal Cocu best tevreden over zijn. Over de getoonde inzet en het verhaal. Spel. Hoewel we niet helemaal een maat kunnen nemen van uh, Valencia. Dat zich toch een beetje als een uh, ingeslapen ploeg toonde vanavond. Het is 1-1 uh, geworden dus in Eindhoven. PSV ligt druk. Ja, het is niet anders. PSV eruit. AZ gaat door. Nog twee andere wedstrijden. Bilbao tegen Manchester United. uit, won Bilbao al met 3-2. Ook thuis won het van United. Dat ligt er dus uit. Uh, het werd uh, 2-1, de doelpunten die uh, van United werd gemaakt door uh, Wayne Rooney. En die van Bilbao, die probeer ik te ontdekken, maar die geeft mijn, geeft mijn scherm nog niet weer, dus daarover later meer. Dan Hannover 96 tegen Standaar uit België. 4-0, daar zijn ze nog bezig. De uh, wedstrijd is uh, zo goed als afgelopen. De eerste wedstrijd eindigde in 2-2. Hannover 96 dus door naar de volgende ronde. En nu is het ook daar afgelopen. Dus Hannover door, AZ door, Bilbao door en Valencia door. En dan uh, horen wij graag dat uh, Twente doorgaat van onze verslaggevers Jeroen Elshoff en uh, Bas Stigler. Maar dat is nog wat vroeg om dat nu op te constateren. Laten we, we beginnen. <laughs> Laten we beginnen met de opstelling. Ja, nou ja, daar zitten dan bij Twente wel wat verrassingen in. En die verrassingen heten uh, nou ja, Wistenhof die licht geblesseerd blijkt. Dat betekent dat hij niet speelt en dat Bengtson speelt met Douglas Centraal achterin. Maar op de bank zitten de heren Fer en Ola John die rust krijgen en worden gespaard door Steve McLaren. En in het elftal bij Twente komen dan Leuters tevoorschijn en Bayrami. En ook Tindalli is weer terug. Dat is misschien wat minder een verrassing die vervangt Cornelissen op de rechtervleugel. Dat kan. Het een de linkervleugel zijn trouwens. Het staat verkeerd op het door de UEFA verstrekte briefje. Want Rosales normaal gesproken is weer rechtsback. Maar McLaren heeft toch duidelijk gezegd het is allemaal hartstikke leuk die Europa League. Maar in 2010 speelde ik ooit in de Europa League een wedstrijd in Bremen. En toen dacht ik na een uur, dit wordt hem niet meer. Hoewel de stand toen nog wel aanleiding gaf tot optimisme. Namelijk 3-1 en toen was Twente met één goal door geweest. Maar Ruiz ging eraf, Peres ging eraf. En toen zei McLaren het afgelopen jaar, ik vind het prima, ik wil voor de competitie gaan. En hij kreeg gelijk, want Twente werd dat jaar kampioen. Met andere woorden, misschien is het wel zo Jeroen, dat de trainer van Twente dit uh, mooie midweekse feest, want dat is het wel... Eerder ziet als een disadvantage, als een nadeel dan als een voordeel. Ja, maar dat kan in ieder geval niet gezegd worden van het uh, uh, gezelschap aan de andere kant op de bank. De technische staf van Schalke denkt heel anders over de waarde van de Europa League. Misschien heeft dat er ook mee te maken dat Schalke niet echt meer meedoet om de titel. 9 punten, dat kan natuurlijk nog wel, 9 punten achterstand op de kop lopen. Maar de kans dat Schalke kampioen wordt in Duitsland is een stuk kleiner dan dat Twente dat in Nederland wordt. En dus heeft Stevens... Want dat is natuurlijk de trainer bij Schalke wel gewoon gekozen voor zijn sterkste elftal. En hij heeft in vergelijking met dat vorige duel tegen Twente Klaas-Jan Huntelaar terug. 19 goals in de Bundesliga, 7 in de Europa League. Heeft uh, de 1-wedstrijd gemist door die hersenschudding. Opgelopen bij het Nederlands elftal. En ook van is weer terug bij de eerste wedstrijd. Was hij uh, geschorst. Aan de rechterkant de oud-PSV'er in 2008 naar Schalke gegaan. De man die in uh, het seizoen 05, 06 en 06, 07 nog 21 goals maakte in beide seizoenen. Goh, wat zouden ze hem graag hebben nu bij PSV. Hij is door Stevens ook opgesteld. En uh, er zijn in totaal drie wijzigingen. Voor Vancom, dus voor Obasi. Huntelaar komt voor Marika. En Draxler komt aan de linkerkant de 18-jarige voor Heuger. Dat zijn de omzettingen in het elftal van Huub Stevens waar Matip... Achterin opgesteld staat. Zijn uh, beroep wordt pas komende week behandeld door de UEFA. De man die rood kreeg na het neerleggen van de Jong in Enschede is er dus gewoon bij. Dat is verrassend. Daar waren ze bij Twente nogal boos over. Stevens vond het nu ineens de normaalste zaak van de wereld dat het zo liep. Ja natuurlijk dat zou ik als trainer van Schalke ook zeggen. De sfeer is geweldig. We zitten er bijna 55.000 in dit uh, overkapte stadion. En oh oh, wat is het mooi. En laat het ook mooi zijn. De rest vanavond, vooral voor FC Twente. Dat met meer dan 3000 supporters hier naartoe is afgereisd. Een nieuw record. Ze gingen met veel naar Bremen. Ze gingen met nog meer naar Londen, naar de Spurs. En nu dus met een recordaantal toeschouwers in Gelsenkirchen. Straks om 5 over 9 met topscheidsrechter Kasai uit Hongarije. Schalke 04 tegen FC Twente. Ja, want voor de duidelijkheid, Jeroen en Bas. De twee supportersgroepen zijn bevriend hè, met elkaar. Ja, dat zijn hele dikke maatjes. Er zijn in Enschede supportersclubs voor Schalken omgekeerd. Dus dat heb ik begrepen zelfs ook het geval. Dat hier in Duitsland mensen wonen die toch echt een seizoenkaart voor Twente hebben. En waarom ook niet, want binnen een uur beiden. Dus uh, dat is allemaal goed te bereiden. En het gaat heel vriendschappelijk met elkaar om. Het is mooi om dat te zien, ook in de binnenstad vanmiddag. Waar iedereen gezellig hand in hand met elkaar een, een biertje staat te drinken. En waarin bij wijze van spreken de politie niet nodig is. Ja, goed, duidelijk. Dankjewel. Uh, zometeen om 5 over 9 wordt het dus afgetrapt en zijn we er live bij. Robin Haase. de tennisser, heeft de kwartfinales bereikt van een stekkerzet Challenger-toernooi in Dallas. Hij is als vierde geplaatst. Die Haase tennisser heeft een taaie Argentijn, Leonardo Mayer, in twee sets 7-6 en 6-3. En Robert-Jan Derksen is goed begonnen aan de Costa del Sol in een golftoernooi, de Open Andalusia. Hij voltooide de eerste 18 holes in 69 slagen. Dat is 3 onder paar en daarmee staat hij voorlopig 13e. Dat was het voor dit uur zometeen dus meer na het internationaal van 9 uur. Tot zo. De Tros Nieuws Show, met Mieke van der Wij. Je ziet er fit uit, Ja. want je denkt, ik heb een zware week voor de boeg. En Peter de Bie. Als je mensen spreekt die daar in die grensgebieden zitten... dat Syriërs onkookbaar zijn, bij wijze van spreken van een rol erop. Een verwend koffie, ik noem het pretkoffies, dus uh, zoveel mogelijk... Wat is het? Siroop, slagroom, chocola, ah, Poppenkast bedoelt u poppenkast, eigenlijk? Ja, juist. Ja, ja. De Tros Nieuws Show, elke zaterdagochtend van half negen tot elf... op Radio 1, het nieuws van alle kanten.